Dit is Radio 1. 4 uur. Het NOS-journaal. Dick Terhark. Het pensioen van een grote groep havenarbeiders stijgt met bijna 14 procent. Dat is het gevolg van de schikking die de havenwerkers hebben gesloten. met de voormalige eigenaar van hun pensioenfonds, de stichting Optas. Die verkocht het fonds vier jaar geleden aan Egon. en verdiende daar 1,3 miljard euro mee. Optas wilde dat geld besteden aan sociale en culturele projecten... maar de havenwerkers vonden dat zij er recht op hadden. CDA Tweede Kamerlid Omtzigt zetten zich al jarenlang in... voor het terughalen van het geld. Geld dat verplicht is afgedragen aan een pensioenfonds... kan nooit gebruikt worden om kunst te financieren. Dus dat geld moet terug. En na jaren procederen en actie voeren... Is dat geld uiteindelijk teruggekomen? En Wij als CDA zijn daar blij mee. Want als u geld betaalt aan een pensioenfonds, moet u zeker weten dat het geld alleen voor de pensioenen van nu en voor de toekomst gebruikt wordt. En voor geen enkele andere zaak. Zo'n 30.000 mensen krijgen nu een pensioenverhoging van bijna 14 procent. Later worden nog afspraken gemaakt voor 10.000 andere havenwerkers. Opnieuw hebben mensen in een Noord-Afrikaans land zichzelf in brand gestoken... uit protest tegen hun regering. Een Egyptenaar probeerde zichzelf voor het parlementsgebouw in Cairo te verbranden... en in Mauritanië was er eenzelfde actie voor een overheidsgebouw. Eerder waren al vier zelfverbrandingen in Algerije. De protesten lijken geïnspireerd door de wanhoopsdaad... van een Tunesische groenteverkoper op 17 december. Toen zijn groentekar in beslag werd genomen, stak hij zichzelf in brand... omdat hij vond dat jongeren in zijn land geen vooruitzichten hebben...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 Ah nee, we verkeersinformatie. De avondspits is begonnen. Er staat 70 kilometer aan Fiede. En dat staat voor het grootste deel op en rond de A13. Want daar zitten vanmiddag de problemen. De A13 van Den Haag naar Rotterdam. Daar staat tussen knopend Ipenburg en de afrit -rode reis 10 kilometer. De weg is daar al een tijdje helemaal dicht. staat daar een uitgebrande vrachtwagen. Die blokkeert de rijbaan. Verkeer van Den Haag naar Rotterdam kan beter omrijden via Gouda over de A12 en de A20. De andere kant op, op de A13 van Rotterdam naar Den Haag... tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid, 4 kilometer. En daar zijn voor datzelfde probleem drie rijstroken dicht. is dus maar eentje open. Ook het verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via Gouda... over de A20 en de A12. Door de problemen op de A13 loopt het ook vast op de A20. Van Hoek van Holland naar Gouda voor knooppunt Kleinpolderplein, 3 kilometer. De andere kant op, tussen knooppunt plein en knooppunt Kleinpolderplein, 6 kilometer.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 Villa VPRO, Tessel Blok en Alice de Bruin. Hele goeiemiddag, vijf minuten over vier, schuld en boete. Dat is het panel dat we vandaag hier aan tafel hebben. We gaan praten over de grote en kleine criminaliteit. En dat doen we met Jeroen Recour. U kent hem als Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Maar hij is ook oud-rechter, welkom. Hier zit ook Esther Voeg, strafrechtadvocaat. ook welkom. En hier zit ook Theo Hidema, ook strafrechtadvocaat. En zojuist teruggekeerd uit Suriname, toch? Ja, nou, nou, nou. Ja. Of zei je nou, nou, nou omdat je geen strafrechtadvocaat bent, wel nee. toch? Nou, nee, ja, het lijkt heel dramatisch. Pas terug uit Suriname, kakelvers hier <laughs> om verslag te doen. Ik ben dan een week terug. Een week terug, oh, nou, nou goed. Maar ja, nou, dat is voor ons toch wel zojuist teruggekeerd. Dus uh, uh, u heeft niet meer meegemaakt hoe men reageerde op het nieuws... dat het proces tegen Desi Boutussen opnieuw is vertraagd. Nee, ik weet niet wat, wat, wat er aan de hand is. Ik ben daar twee weken geweest. Ik heb Boutussen zelf aanschouwd. Waarom was je daar? Uh, ja, de, iedereen vraagt dat. En ik zeg, ik kom daar puur van mijn lol. En dat kan ik hier ook roepen, maar niemand geloof. Het. voor je lol. Maar ik heb ja, er een heleboel je... plezier aan. Beneden. Gewoon vakantie, echt alleen zeggen. vakantie. Ja, dat, dat had ik ook kunnen zeggen, maar geloven ze daar Geen niet. werk? Ja, dat geloven ze daar En je niet. hebt ook voor je lolbouwters ontmoet. Uh, ja, maar dat uh, die stad is vrij klein. Dus uh, je, je loopt nog als iemand tegen het lijf. En hij hm. komt zo opzichtig uh, het dorp binnenrij, zou ik hm. maar zeggen. Paramaribo. Dus Je hebt hem meteen te grazen. Maar, maar, maar meegesproken ik... dan ook? Nee, en volgens mij hebben ze ook een heleboel voor me stilgehouden. Want het, het beleidbouw tussen, de figuurbouw tussen, in Paramaribo zelf, van hoog tot laag, is niet echt een hot item. Maar nu denk ik achteraf, misschien hebben ze de schijn opgehouden... zolang ik er was, want ik ben nog niet weg. De pleuris breekt uit. Hij <lacht> gaat eigen rechters benoemen. Hij heeft zijn zoon Dino benoemd in de regering... want die is meesterskundig op het terrein van veiligheid. En zijn vrouw, die heet haar First Lady... die krijgt twee ton achterstallige toenagen. In één week. Ja. Net weg. Maar, maar heel even over die, die vraag die ik net zei... Hè, of, of wat je zelf eigenlijk al gezegd... dat er een nieuwe rechter uh, wordt uh, benoemd. En dat doet Bouters zelf En dat is in zijn rechter... Hè? want die rechtszaak ja. gaat nu voorlopig niet door... of is uitgesteld, ja. Ja. omdat er een rechter is doodgegaan. En die ja. moet nu worden herbenoemd. Nou, dan moet er iemand opnieuw worden, of een nieuwe rechter worden geïnstalleerd. En dat gebeurt ja. dus door Desi. Dat is dus zijn Desi eigen rechtszaak. Ja, nou, dat is bizar bizarre. Dat, is natuurlijk een pure, ja, dat typeert de hele operette toestand daar een beetje. Maar ja, Boutersen ontkomt er niet aan... want hij is president, dus die bevoegdheid die heeft hij... Dus misschien gaat hij nou om alles schijn te vermijden, iemand benoemen die hem erg vijandig gezind is. Ik weet het niet. Ah, Jeroen Recour, een van de, van de uh, nabestaanden van de slachtoffers van die 8 decembermoorden, want daar gaat de rechtszaak natuurlijk over. Romeo Hoost, die is van het comité Herdenkingsslachtoffers, die zegt: hou je nu maar mee op, want dit is een farce. Dit is zoiets geks, dit heeft geen zin meer, deze zaak. Kap er nou maar mee, want het wordt cabaret. Wat, wat vind je daarvan? Als het echt zo is dat Bouterse zegt: nou hem wil ik wel, en haar wil ik niet. Als dan ben ik het er helemaal mee eens, als rechter. Maar in Nederland wordt de rechter ook door de koningin benoemd, door het staatshoofd. Formeel, die moet de handtekening zetten. Maar in de praktijk doen collega-rechters dat. En die dragen dat voor. En dat is de formaliteit dat de koningin de handtekening zet. Als het zo is in Suriname dat het staatshoofd daar ook alleen zijn handtekening zet... nou, vooruit, dan vind ik het minder vreemd dan het in eerste instantie lijkt. Maar ik weet niet precies hoe dat zit. Nee, dus dat, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dus vandaar ook alle opwinding gelijk weer. Ja. Nee, je hebt het alle recht om daar heel kritisch naar te kijken. En, en ja, de kans dat het niet goed zit is natuurlijk aanzienlijk. Is het maar het goed? is niet gegeven. Nou, het is natuurlijk niet alleen die rechter en die benoeming wat uh, discutabel is. Maar het proces is natuurlijk over een, uh, een gebeurtenis die 28 à 30 jaar geleden heeft plaatsgevonden. En als ik het goed begrepen heb, is het proces uh, drie jaar geleden begonnen. Inmiddels is de beveiliging uh, opgegeven van de rechters die erbij betrokken zijn. Wat natuurlijk al uh, de werksituatie niet gemakkelijker maakt. Uh, de persvoorlichter is een ja. uh, aantal maanden geleden ontslagen. Ja, dus, dus je krijgt vind... niemand meer aan de lijn die iets overkomt. Nee, over kan de journalisten hebben ook geen aanspreekpunt meer. Uh, ja, om, om te discussiëren over hetgeen wat er allemaal zou kunnen gebeuren. in die zittingszalen. En uh, naast dus het gegeven dat die rechter benoemd gaat worden. door Boutersen zelf. Waar je denk ik in dit democratisch bestel. tussen hele grote aanhalingstekens niet omheen kan. Uh, heeft Bouters natuurlijk op dit moment ook de mogelijkheid... om het proces weer verder te rekken. Mm -hmm. Dus ik kan me wel voorstellen dat de nabestaanden inmiddels denken... ja, we praten 30 jaar na dato, of 28 jaar, hè? Het is competitie met waar we het in het begin van de uitzending even over hadden. Hè? Een van de langslopende onderzoeken naar een moord in, uh, in de wereld... mogen we wel zetten, is net afgesloten. Dat gaat namelijk over de moord op Tsaar uh, Nicolaas II in 1918... Ze zijn er nu. Ik zie meneer helemaal, helemaal achterop. Maar dit is weer goed werk. niet dat er daarop. Dus ze zijn nu pas eens die zaak afgesloten oh. en ze zijn nu tot de conclusie gekomen dat er geen overtuigend bewijs is dat Lenin daar de hand in heeft gehad. Dus oh. ik bedoel die zaak van tegen Bouters is nog vers. Is nog heel. Jong. Ja. ja. ja. ja relatief, het is zeg maar. We zitten hier allemaal glazen om te kijken. Dat brengt het aan vandaag. Maar goed, bij wijze van uh, uh, grap. Maar goed, toch heel eventjes, want. want Komt er dan ooit nog echt een rechtszaak tegen Boutussen? Gaat het echt gebeuren dan? Wat denkt u, meneer de Maas? Ik zou het wel achter niet weten. Kijk, er is een rechtszaak, maar als, als niemand echt deelneemt aan het rechtsgebeuren... er gebeurt helemaal niks wat, wat steeds aan de hand is. Hmm. Dan gaat het leven naar zijn gangetje. En u moet uh, wel weten, ik weet ook niet hoe dat komt... maar voor de Surinamers is het echt geen item, hoor. Nee, precies, want hoorden u het daar is, iets uh, over? Helemaal niks. De, de jeugd weet er niks van. Ik vind het volstrekt niet interessant. Uh, de intellectuele bovenlaag, die er ook wel over schrijft... En die is wel eens kritisch gestemd, zoals de dag wat de nieuwe tijd. Maar toch ook weer met een grote stofdoek voel je... van laten we deze ongelukkige episode maar snel wegpoetsen... want het maakt ons hele volk te schande. Mm. Ja, en als Bouters in dat klimaat de boel kan vertragen... is er niemand die hem belemmert denk ja. ik hoor. Okay. Volgend onderwerp. Uh, ook een nieuwtje van vandaag is dat. Het preventief fouilleren. Ja. Uh, de Nationale Ombudsman die gaat de manier waarop die, uh, uh, preventieve, uh, dat preventief fouilleren gedaan wordt onderzoeken. Amsterdam, Rotterdam, Haarlemmermeer -en, en Culemborg uh, zijn daarbij betrokken. En Ze gaan dat onderzoek doen omdat er geen klachten over liggen bij de ombudsman. Ja, dat is, dat ook een is een groot beetje de wereld. Dat vroeg ah ja, ik me af, Jeroen Rekour. Wat vind je daarvan? Oh. Er zijn geen klachten bij de ombudsman, die kan dat niet geloven, dus komt er nu een onderzoek. Ja, nou ja, in eerste instantie moet je natuurlijk een beetje lachen. Aan de andere kant, een, een beetje nader doordenken... het is wel heel kwetsbaar dat preventiefouilleren. Het is een goede maatregel, soms, soms werkt het wel, soms werkt het niet. Maar het is kwetsbaar voor discriminatie bijvoorbeeld. Dus dat je als ombudsman nou eens gaat kijken... Uh, waarom hoor ik niks, gaat dat allemaal wel goed... Hmm. Terwijl je uh, het vermoeden hebt dat dat misschien wel eens wat mis kan zijn. Misschien heeft hij wat, wel wat signalen gehad. Dat vind ik op zichzelf helemaal niet zo erg bij dit soort kwetsbare dingen als pre preventief fouilleren. Nee, want is het zo. Uh, en dan kijk ik even naar de advocaat hier aan tafel. Uh, hebben jullie daar ooit mee te maken gehad? Een, een, een verdachte die op die manier is aangehouden bij preventief Nee, ik heb fouilleren. er nooit mee te maken gehad. Nee, helemaal. Ik zelf ben uit de taxi gehad. <laughs> dat, dat toen uh, werd er preventief gefouilleerd rond de Noord uh, Daar heb je zo'n groot park. Mm -hmm. En dat is kennelijk een, een, een risicoterein in Rotterdam. Toen werden de taxifeuren en ik uit de taxi gehaald. En zijn we heel uh, hoffelijk, maar wel preventief gefouilleerd. En, en dat, dat ging op een uh, juiste manier? Nou, dat weet ik niet. En ik, pff, de ombudsman stond er niet bij. Maar <laughs> ik heb ook niet geklaagd. Maar het voelde nou, wel als zodanig. Als ik een wapen bij me had, dan was het wel uh, nou, Kijk, De ombudsman zegt natuurlijk dat het onderzoek moet duidelijk maken... hoe de politie mensen selecteert. Want uh, als je daarover nadenkt... Dan kan je je bijna niet voorstellen dat daar niet iets fout gaat... als het zou gaan om discriminatie. En dan is het inderdaad wonderbaarlijk... dat daar nog helemaal nooit een klacht over binnengekomen ja. is. Ja. Dat is met de heren, maar ook voor je heer, ja. stemt wel weer een beetje gerust. Ja. En nou, ja. dat, dat zal nu de ombudsman wel van zo'n onderzoek weerhouden. Maar het tweede speerpunt van het onderzoek is uh, uh, ook even bezien... of mensen zich daadwerkelijk veiliger voelen ook, hè? Het ja. heeft twee pijlers het onderzoek. Dus enerzijds de discriminatie, maar anderzijds ook... omdat inderdaad het veiligheidsgevoel <kijkt> van mensen toeneemt... in gebieden waar preventief wordt gefouilleerd. Neemt het toe, dat preventief fouilleren? Ik weet niet of daar cijfers over bekend zijn. Ik kijk rond de Koer aan als Kamerlid. Ik, ik ken Misschien. geen cijfers, nee? maar het past natuurlijk helemaal in, de, in de, de huidige tijdgeest van aanpakken en preventief werk. En volgens mij uh, is het ooit begonnen in Zuidoost. En je ziet wel dat het steeds in het Amsterdam Centrum, je ziet wel dat het steeds meer steden naar dit, de, dit middel gaan kijken. Ja, grijpen. En in sommige steden zijn ze er ook heel tevreden over. Maar ik ja, weet dat in Den Haag bijvoorbeeld uh, werkt het heel goed. En daar staat daar de hele politiek staat daar ook eigenlijk achter maar het niet, schaadt het niet. Als je nou jongetjes hebt die gewend zijn met een wapen op zak te lopen... en ook gewend zijn daarmee in bepaalde buurten ongestoord mee te blijven rondlopen... zonder dat ze criminele intenties nog hebben. En ze weten nu dat er preventief gefouilleerd wordt. Dan zullen ze dingen even weglaten, wellicht. Ja. Nou, dan worden ze boest ter plekke. En dan hebben ze opeens geen wapen. Nou, dat heeft het alweer een stukje geholpen. Ja, nee, we zullen Is zien wat er uit het onderzoek ja, komt. Ja, na de zomer hè, verwachten ze dat pas. Precies. Ja. Ja. Johan van der Sloot, ook nog een nieuwtje. Van, uh, voor het weekend zit zeven maanden in de gevangenis van Peru. Verdacht van moord. En zijn advocaat wil nu dat hij op Borgtocht wordt vrijgelaten... in afwachting van zijn proces. Ja, maakt hij een schijn van kansen? Ja, ik ben <laughs> niet zo bekend met Peruaans recht. Maar ik heb begrepen dat... Uh, Maximo Alte zeet die advocaat geloof ik. Ja. Dat hij uh, stelt dat zijn cliënt al die zeven à negen maanden... niet uh, bevraagd is door een rechter. Ja. Nee, want er is, dat... is geen tolk. Er is geen, geen tolk. tolk. En ja. volgens mij wordt daar gewoon Spaans gesproken. Dus een Spaans-Nederlandse tolk lijkt me nou niet... het allermoeilijkste wat er gevonden moet worden... Maar of dat het nou voldoende is om uh, die voorlopige hechtenis uh, opgeven te krijgen... dan wel uh, op Borg toch vrij te laten. Ik denk dat het onvoldoende is. Uh, hij zegt niet alleen dat, er, dat hij dus nog nooit eigenlijk een verklaring heeft af kunnen leggen... wegens gebrek aan tolk, maar ook dat er helemaal niets gebeurt. Omdat er weer een nieuwe rechter op de zaak gezet is die zich aan het inlezen is. Dus dat er al zeven maanden gewoon helemaal niets gebeurt. Kan dat zomaar? Ik weet het Niemand? niet. In Nederland kun je met ernstige bezwaren. En als je niet zo praatvraag uh. bent, kun je, kun je ook in de vergeethoek raken, hoor. Er wordt wel eens om de drie maanden gekeken of er nog wat onderzoek loopt. Nou, hier zal dat zeker het geval zijn. En als de verdachte geen behoefte heeft... om bekennend of ontkennend naar voren te wringen met een goed verhaal... is niemand die die venten, ja, die zit goed, laat me zitten... Dus misschien dat die advocaat dat doet om de boel op scherp te stellen... om we weten, beetje we activiteiten los te dwingen. Maar wat, dit, wat je, wat je in Nederland dan zou moeten zeggen... meneer, moet er nu uit, want er zijn geen ernstige bezwaren. Ik denk dat een beetje Peruaan met haar uh, rechterlijke opleiding... die video nog wel in gedachten heeft uit die hotelkamer. Ja. En zijn leugenachtige verklaringen daaromtrent... want zijn verklaring wisselt ook. Nou, dan kun je in Nederland nog wel eens twee jaar... ongestraft op je proces wachten. Is er ongekoord? Ja... Het, ook verdachten van moord en ernstige misdrijven... Uh, daar moet netjes mee omgegaan worden. Vind je, een, dit, in Peru ja, in je dit niet netjes? Uh, uh, maar, nou, nee, dit vind ik niet netjes, als het echt zo is. Uh, maar dat neemt niet weg dat je ook in Nederland niet op vrije voeten komt. En terecht, want het is een veel te ernstig feit waar die van verdacht wordt. Uh, het, het zou misschien in, in, uh, in strafkorting resulteren in Nederland. In Peru, geen idee. Mm -hmm. Koop voor hem dat ze, dat ze het wel oppakken. Dat ook een verdachte moet weten waar die aan toe is... Uh, het geldt zelf voor het slachtoffer. Overigens, die, wil ook, uh, die familie wil ook weten mm -hmm. uh, wat is er nou precies gebeurt. Het is voor alle partijen gebeurt. vervelend als zo'n zaak, mm -hmm. zo zaak zo lang sleept. Precies. Ja. en Ik denk dat dat slachtoffer in dit geval wel enige macht heeft om de zaak te bespoedigen. Want was dat niet een oude vicepresident van Peru, wiens dochter is vermoord? Ja, uh, Dat vergroot niet de vrijheidsmogelijkheden van de patiënt, zou ik maar zeggen. Maar als er echt vaart achter gezet wil worden en dat moet gebeuren omdat de familie dat vindt, dan lijkt me dat onder deze omstandigheden niet zo'n probleem. Nee. nee. Oké, okay, nou, die, die advocaat die pleit hier dus voor. En die heeft ook al gezegd dat hij uh, een reactie over enkele maanden verwacht. Dus dan zijn we weer een half jaartje verder. Oh, nee, nou. Er zijn enorm achterstanden, weet ik toevallig van het bezoek aan Peru. Oh, ja? En toen ik daar bij het gerecht ben gaan kijken, ja sowieso enorme stapels, ja. jarenlang slepenprocedures. Nou, Dat zal altijd ook nog wel heel lang duren. Laten we het hebben over een plannetje van staatssecretaris Steven. Die heeft uh, namelijk gezegd dat je eigenlijk uh, best wel cabinepersoneel in een vliegtuig. Uh, zou moeten kunnen gebruiken, om het zo maar te zeggen... om mensenhandel en ontvoering te signaleren. Dus de, de, de, het cabinepersoneel, dus ook de stewardessen... die moeten kijken of ze een niet-pluisgevoel krijgen... en dan na de landing de autoriteiten waarschuwen. Dus eigenlijk wordt de burger hier gebruikt bij opsporen. Uh, heel gericht. Is dat een ontwikkeling waar we blij mee zijn? Theo, iedermaal. Ja, kijk, we kunnen dit programma nog maanden, jaren vullen met opkomende plannetjes van uh, de regeringsfunctionarissen van dienst die eens per week de krant moeten halen. Want dit is natuurlijk. Wat moet je hier nou mee? Alle vrouwenhandelaarden die ik ken. Die komen over de bergen uit de Balkan aanrijden. rijden. Echt niet met een vliegtuig. Over de bergen uh, uit de Balkan? Ja, ja, in, ja zeker weten hoor. Dat gaat allemaal in etappes met auto's. Grieken en Turkije. Ik wilde, als ik wilde je jullie het... net vragen... hoe herken je mensenhandelaar? Maar nu is het nu duidelijk. Nou, als er iemand in een autootje over de bergen uit de Balkan komt... Nou, daar komen ze vandaan. En het punt is dat uh, dat ook het minste... Uh, ja, uh, dat, dat heeft weinig risico's. Want onze binnengrenzen zijn weg. Dus het is niet alleen vrouwenhandel, het is waar. Handel, het is drugshandel, dat kan ah. vrij ongestoord via de binnengrenzen hier naartoe. Maar... En als je nou een vrouw hebt die, uh, die niet wil, die tegen haar wil... dat hele transport al moet ondergaan... dan ga je echt niet mee naar een, naar een vliegveld, hoor. Nee. Maar zelfs de vrouwen die in die auto's zitten... en dat, dat zijn ze praktisch allemaal... die zijn dan nog helemaal niet wederspannig. Die zijn gelokt en die gaan pas hier de schelden van de ogen. Dus hoe die arme stewardessen daar nou... Pff, nou, dat kan pijnlijke misverstanden opleveren, denk ik. Maar ja, want hoe, hoe herken je dat dan, Esther, vroeg, Als je het al herkent, nou, als het al in een vliegtuig, vliegtuig gebeurt, zou je een verwezen indruk moeten maken. Maar ik kijk altijd zoals ik in een vliegtuig zit, moet ik eerlijk zeggen. Dus Verweefd. ik weet het. Verwezen. Verwezen. Die ongeluk. <laughs> nee, maar uh, ik denk dat de stewardessen meer dan genoeg uh, uh, drukdoende zijn met uh, ze hebben natuurlijk agressietraining. Uh, gevolgd. En ook een kaperstraining. Om in ieder geval kapers ook uh, te kunnen identificeren. En agressie. En dat ze alert zijn hè, als burger. Ik denk dat daar niet zoveel mis mee is. Maar dat ze dan een soort verlengstuk moeten gaan worden van de staat. Nee, dat zie ik niet zitten. Nee, en als het zo, zo duidelijk zou zijn, dan doe je dat als medereiziger, denk ik ook toch? Ja. Als er iets, zich iets verdacht in Maar Een staatssecretaris vreemd... of een minister die zoiets verzint, die vindt zichzelf een hele, hele piet. Die gaat daar rondstromen. Hij heeft het niet verzonden, het is van een Kamerlid toch? Een ja. idee, we moeten Just, wel eerlijk zijn. Alleen hij heeft het wel omarmd, dat is geweldig. Ja. Jeroen Roccoer? Uh, ja. Kamerlid zelf voor de Partij van ja. de Arbeid? Uh, ja. uh, uh, uh, maar... Een ideetje van een collega uh, ja. van jou? Ja, ik, ik ben even nuchterdenkend als, als mijn collega's die hier nu naast me zitten. Ik, het, als oproep van burgers alert en als je iets gek ziet, meld het prima. Want de politie kan het niet alleen. Maar om een soort verplichtend karakter voor stewardessen vind ik echt dikke flauwekul. Nou, de vereniging van cabinepersoneel heeft ook al gezegd... wij zijn geen verlengstuk van een opsporingsorganisatie. Ja. Dat kunnen ze en ze mogen dat niet van ons vragen. En terecht. Toch? Dat, dat vind ik terecht. Ah. Ja, het zijn, het, Stewardessen zijn geen, zijn geen politieambtenaren ballonnetje nee. doorgeprikt van deze ja, week? Nou, okay. wel door deze mensen hier aan tafel in ieder geval. Okay. Uh, dan gaan we naar een uh, volgend uh, onderwerp. Misschien ook wel een ballonnetje. Ik weet het niet. De regels met betrekking tot noodweer. Die zijn uh, met uh, ingang van dit jaar uh, verruimd. Uh, Esther Vroeg, strafrechtadvocaten, heeft twee cliënten bijgestaan... die daar uh, weinig van hebben gemerkt dat dat veranderd is. Leg er eerst nog even uit, voor wie dat niet meer weet... wat is het belangrijkste verschil met voorheen? Nou, Het is natuurlijk een aanwijzing. en Die is in 1 januari um, in werking getreden. Um, het is niet zo dat een noodweerinterpretatie uh, interpretatie verruimd is. Het is meer een, een, nogmaals een aanwijzing. Wat betekent dat dan precies? Nou, dat de criteria uh, wanneer noodweer gehonoreerd wordt door een rechter... niet verruimd zijn. Het is meer een aanwijzing voor het Open Ministerie en voor de politie... om heel prudent en nog eens keer heel nauwkeurig te bezien... van willen we deze mensen wel in het opsporingstraject gaan brengen... en uh, ter zijnde tijd ook gaan vervolgen... Nou, wat eindelijk een keer op papier staat... is dat mensen die, uh, of personen die een winkel hebben... Uh, of bij een eigen woning, bedrijf, et cetera, uh, nou ja, overvallen worden... en zich verdedigen op een manier waarvan je achteraf bezien... zou kunnen zeggen van, nou, het is een beetje disproportioneel geweest... of het is niet de juiste weg geweest, maar het is altijd achteraf. Dat is natuurlijk altijd een moeilijke discussie ook. Uh, dat je die niet zomaar gaat vervolgen. Dus dat is de aanwijzing. Mm -hmm. Maar de rechtelijke toets ja, ligt zoals nog altijd bij de, bij de rechter... Nou, en, en het voorbeeld wat jij hebt meegemaakt bij jouw praktijk? Uh, dat is een zaak die van de week uh, behandeld is door de rechtbank Amsterdam. Dat is een moeder en dochter. Die worden overvallen in een sigarenzaak. En uh, ja, op een gegeven moment pakt de dochter... nadat ze zelf eerst geslagen wordt door die overvaller en haar moeder... die pakt zo'n plastic promotiebakje. De overvallers wordt het later beschreven als een stalen geldlade. Maar dat bleek dus een plastic promotiebakje te zijn. En die uh, gooit dat naar een van die overvallers toe. En die zaak... Uh, het incident was 2,5 jaar geleden. En het Open Ministerie vond het noodzakelijk om anderhalf jaar na dato... dochter nog bij de rechter aan te brengen, de zaak. Echt schandalig, moet ik zeggen. En vervolgens hebben de twee overvallers gemeend... om een 12 procedure op te starten. Vanwege het feit dat moeder niet vervolgd werd. Dat is door het Hof in al haar wijsheid besloten... dat moeder ook maar vervolgd moest worden. Ik vind het onvoorstelbaar, goed... En uh, vervolgens uh, moesten moeder en dochter dus deze week voorkomen, maar ook de twee Surinaamse overvallers. Mm -hmm. en, uh, en gelukkig heeft de rechtbank mede ook anticiperend op de aanwijzing van ja, hè, iemand moet zich in zijn winkel veilig kunnen voelen. En pakt dan misschien een middel, wat disproportioneel is, kun je overigens een vraagtekens bij zetten, dat heb ik wel. Uh, moeder, ontsla of moeder vrijgesproken en de dochter ontslagen van rechtsvervolging. Maar dan praat je dus over 2,5 jaar na dato. Dat die mensen eindelijk duidelijkheid krijgen over de strafvervolging, die boven hun hoofd hoofding. Theo, Hiedema, dat is Het is een probleem hè? dat noodweercriteria en hoe dat nou ik bedoel, het is. Nou, het is mijn niet ervaring heel is duidelijk. dat rechter staan steeds meer souplesse in betrachten. Er moet vaststaan dat als je wordt aangevallen, of dat nou een winkeloverval is of op straat, of wie dan ook, of wie je ergens wil beroven, als trond Lazarus het conflict op zoek. Als iemand jouw wederrechtelijk aan de rand, zal ik maar zeggen, mm. ook je goed hoor. Uh, dan, moet je, dan mag je uh, onmiddellijk reagerend terugslaan. Laat ik het maar zo zeggen. Zelfverdediging, dat mag. En dan mag je zelfs ook nog een beetje extra hard uithalen als je kunt zeggen dat je, nou je bent zo verschrikkelijk geschrokken. Dat die klap misschien achteraf bezien niet helemaal dispro proportioneel was, maar je geestelijke gesteldheid van dat moment... waar toch die belage schuld aan heeft dat hij is opgewekt. Dat heeft nog één keer zo uitgepakt. Dus mijn ervaring is dat rechters daar echt niet zo kritisch mee zijn. En wat ik hier hoor, daar vliegen je schoenen vanuit. Ja. Iemand komt binnen, <laughs> wil geld hebben en ja. krijgt het ook nog een keer. Maar niet hoffelijk uh, aangereikt, maar in zijn gezicht gesmeed. En dan word je tweeënhalve jaar aan justitie overgeleefd. Maar dit lijkt dan dus een uitzondering. En dan, dan ook dus op op de nuance zoekend. Een uitspraak, een van rechtsgevolg dat er nog geen mediator is benoemd die het ja. geschil oplost. Jeroen Bekoer? Ja. Nou ja, kijk, wat je ziet is een heleboel media-aandacht... maar feitelijk gebeurt er bijna niks. Want de uh, staatssecretaris heeft zegt niet, de wetgeving klopt niet. Uh, verandert hij niks aan de wet, laat hij. Dus de regels rond noodweer, noodweer excess blijven precies hetzelfde. Mm het -hmm. is ook een balans. Hè? Je mag je verdedigen. Dat mag zelfs te vergen als dat emotie is. Maar je mag weer niet uh, zelf vast de straf geven... door iemand helemaal lenzen te slaan als het niet nodig is. Nou, die regels die, die deugen, vindt ook de staatssecretaris. Het enige wat die aanwijzing zegt is... neem nou niet degene die zich beroept op noodweer mee... door de politie, maar degene... Uh, waarvan je denkt dat hij de overvaller is. Mm -hmm. Op zichzelf logisch verstand. Ja, ja. Uh, en ik neem aan dat de politie dat ook doet. En in die zin lijkt het wel alsof meneer ministerie zegt... politie doe je werk beter. Als dat terecht is, is dat terecht. Maar ik vraag me af of dat zo is. Want de politie komt natuurlijk vaak binnen... in een enorme, uh, hectische situatie. Um, in het geval... Uh, zo bij die overval lijkt het me duidelijk. Maar er zijn ook bijvoorbeeld bij huiselijk geweld situaties... Ja. ga maar uitzoeken uh, wie zich verdedigde... en wie nou aanviel. Kortom... Volgens mij is de politie heel wel in staat om uit te zoeken... Uh, wat ze moeten doen, in ieder geval de zaak even te bevriezen... dan het uit te zoeken en dan zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Mm -hmm. Die 2,5 jaar is natuurlijk is echt vreselijk. Maar, maar daar heb je er geen andere aanwijzing voor nodig. Nee, maar waar het even nu mee komt, dat is dus eigenlijk onnodig? Zou je dat zo kunnen zeggen dan? Het, het kon al met de oude regels... De, hij verandert uh, helemaal niks aan nee, de regels. Nee. Dus dat is mijn punt. Het blijft precies hetzelfde. Het is natuurlijk weer voor de buitenwacht, zoals altijd. Want wat krijg je in de krant... Als er een winkel wordt overvallen, en de eigenaar die gaat met een honbanknuppel excessief te keer. Dan gaat die eigenaar gaat ook mee de bakken. Mm -hmm. En dan is de advocaat of de eigenaar zelf binnen de kortste keren. Vringt hij zich in de krant. En is hij de pop aan het dansen? Het slachtoffer is de klos en de daden. Enzovoort, enzovoort. Nu wordt dat even bevroren, heb ik begrepen. De man met een honbalknuppel moet niet onmiddellijk meegesleept worden. Dus dan is, hè, dan is de druk een beetje weg en dan krijg je wat minder. ...verontwaardigde publiciteit. Als je hem later uit zijn huis haalt... ...en je hebt een doktersrapport van het slachtoffer... ...van die kruk en het lijkt allemaal nergens op... ...dan heb je meteen een wapen in hand om te zeggen... ...ja, maar die man kunnen we niet ongemoeid laten. Mm -hmm. Maar meteen meeslepen uit het huis... ...dat geeft allemaal trabbeland. Dus geeft het maar het dat riep... is dus eigenlijk ook gewoon weer voor de bühne. Voor, om, om, om een ja. beetje aan het publiek te laten zien... Ja, dat, je groot... de rol, dat, je, ...dat je voor Up, het slachtoffer Up, kiest... Up, ...en niet voor Het programma is een heel goed ontmaskeringscircuit aan het worden... ...want als je dit, dit <laughs> werk lang circuit. doet... ...dan moet je zijn evaluatie... Wat van al die plannen, van door de jaren heen... zitten we hier nou zo'n beetje mm -hmm. in dit studio... nou eigenlijk baanbrekend is geweest naar een nieuwe toekomst. Nou, zeg wat wat het eens. iets heeft voorgesteld en wat iets is blijven hangen. Mm -hmm. en wat zeg nou echt eens wat iets... nou werkelijk revolutionair is geweest? Ik zou het niet eens weten. Ja, er wordt meer levenslang gegeven, kan ik u melden. Dat is wel uh, wat mij frappeert. Mm -hmm. uh, Leg eens uit, wat, wat, wat bedoelt u is nou, het laatste? De, de, levenslang. Ja. Dat is ernstig toegenomen. Ja. De, de, de, de strafmaat ten aanzien van... excessief geweld. Mm -hmm. Van enige omvang. Die is enorm omhoog geschoten. Dat is wel frappant. Maar voor de rest zijn het allemaal... Uh, dat, uh, en toch is het voor zo. het gevoel van, van Menigheem zo dat het klimaat overhard is... en dat er steeds harder wordt opgetreden, zwaarder, langer wordt gestraft... dat steeds meer het slachtoffer oor krijgt en de dader dat steeds minder. Dat is, dat maar dat is het is dus zo. allemaal helemaal niet revolutionair. dat is allemaal heel relatief ja, en kalmpjes aan in sluipenderwijs ja, eigenlijk meer. Sluipenderwijs, ja. ja. Maar een beetje overvallen, een beetje winkelovervallen... om in die categorie maar te blijven. Er zit toch wel, als er een pistool bij te pas komt... wat niet eens gebruikt wordt, zit je op zo'n 3,5 jaar. Hmm. Echt waar. En met een beetje strafblad ga je zo 4, 4,5 jaar de bak in, hoor. Ja. Ja. En dat was een jaar of twee geleden... kon je met de helft toch wel eens wegkomen. Nee, nee, je kon ook hoor. Nederland is in de laatste decennia opgeklommen... Uh, tot een van de hartstraffende uh, landen van Europa. Um, en daarom snapte ik ook weer niet het, het pleidooi voor minimumstraffen... Ik heb de minister ook gevraagd... Goh, in welke gevallen heeft de rechter dan te laat gestraft? Te laag gestraft? Ja, geen antwoord op. Geen antwoord op. Het, het is het gevoel alsof er te laag gestraft het wordt. Is het Zoek ja. het nu eerst maar eens uit. Ja. Goed, we moeten het hierbij laten, want de tijd is op. Het is bijna uh, half vijf. Dat betekent dat het Radio 1-journaal zo meteen begint. Natuurlijk ook uh, het weer en het nieuws. Maar ik ga eerst even zeggen wie hier te gast waren. Jeroen Recoer van de Partij van de Arbeid, Kamerlid, maar ook oud-rechter. Esther Vroeg, strafrechtadvocaat. En Theo Hidema, ook strafrechtadvocaat. Bedankt voor uw komst. Tot de volgende keer. En dan nu uh, het nieuws met Dirk Ter -Harken. Radio 1, het NOS-journaal. In Tunesië is het nieuwe tijdelijke kabinet van Nationale Eenheid gepresenteerd. De ministers van Middellandse Zaken, van Buitenlandse Zaken en Defensie houden hun post. Ook de minister van Financiën wordt herbenoemd. Drie leiders van de oppositie zijn ook als minister aangesteld.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 Het regent af en toe. In het noorden zit er lokaal mist. Ik denk dat er vanavond nauwelijks verandering in komt. En vannacht begint het in het noorden en het midden een beetje op te klaren. Dan kan er echt mist gaan ontstaan op een aantal plaatsen. In het zuiden blijft het nevelig en miserig weer. Het wordt een graad of drie, in het zuiden vijf. Morgen begint tamelijk grijs, nevelig, misschien op een enkele plaats mistig... Dan uh, verder in het midden en het zuiden van het land overheerst uh, de natheid. Ik denk dat het af en toe regent, af en toe motregent. En in het noorden is het bewolkt, maar waarschijnlijk blijft het droog. Het waait nauwelijks. In het noorden wordt het een graad op 4. In het zuiden kan het lokaal 7 graden worden. Woensdag is het ook een dag met veel bewolking en af en toe wat regen. S'nachts is het 1 graad boven 0. Overdag zijn het er nog 5. Donderdag en vrijdag zijn bewolkte dagen waarbij het s'nachts een paar graden vriest. En overdag de temperatuur een paar graden boven 0 komt en in het week... Zeker en veranderde in de temperatuur niet veel. Maar er komt er weer neerslag en dat zal ongetwijfeld winterse neerslag zijn. ADB verkeersinformatie. Er staat in totaal 120 kilometer aan file. Het is wel ongelijk verdeeld, want het staat voor een groot deel tussen Den Haag en Rotterdam. De wegen daartussen, want de A13 is voorlopig dicht van Den Haag naar Rotterdam is een vrachtwagen uitgebrand bij de Afrit Berkel en Roderijs. En tot zeven uur vanavond blijft de weg daar helemaal dicht. Tussen knopend Prins klausplein en Berkel en staat inmiddels 12 kilometer fieden. Verkeer van Den Haag naar Rotterdam kan beter omrijden via Gouda... over de A12 en de A20. Ook de andere kant op loopt het vast. Van Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Zuid staat 4 kilometer. En daar zijn vanwege datzelfde ongeluk twee rijstroken dicht. Ook daar geldt de omleiding via Gouda over de A20 en de A12. Ook op veel wegen die aansluiten op de A13 staat het vast. Zoals op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... tussen Schiedam en Knoopend Kleinpolderplein 7 kilometer. De andere kant op tussen Terbrechtseplein en Knoopend Kleinpolderplein 7 kilometer.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 Partner van BNP Paribas Wealth Management. De bank die het ongewone gewoon maakt. Kijk op insinger.com. Het NOS Radio 1 Met Tim Overdiek. Goedemiddag. Rustig is het nog steeds niet in Tunesië. We doen verslag vanaf de straten in Tunis. En spreken met Tunesiërs die, ook in Nederland, eindelijk vrijuit durven te spreken. We gaan op zoek naar gestolen gelegenheidsgedichten van zo'n 300 jaar oud. En hier bij NOS Nieuws buigt een aantal collega's zich al dagenlang over 8000 pagina's van de Nederlandse Wikileaks kabels Nieuws en bijbehorende duiding over die geheime ambassadepost in deze uitzending van het NOS Radio 1 Journaal en nog veel meer natuurlijk tot half zeven. Tunesië is van zijn autocratische president af. Maar wat en wie komen er voor in de plaats? Nieuws in de afgelopen minuten. En Nicole Lefever, onze correspondent in de hoofdstad Tunis... berichten dat er een nieuwe regering is gepresenteerd. Wat weet jij daarvan? Ja, dat klopt. Um, de belangrijkste posten in deze regering... gaan naar de oude heersende partij van de verdreven president. Binnenlandse zaken, buitenlandse zaken en defensie. Nou, er zijn twee oppositieleiders die ook een ministerspost krijgen. Maar dus de belangrijkste post toch nog in handen van de oude macht. Ik ben benieuwd hoe de straat erop gaat reageren. Vanmorgen is er gedemonstreerd in de stad. Juist precies tegen dit. Men wilde een, een groep jongeren, zo'n duizend man, ging de straat op. En die riepen, wij willen niet dat er nog geregeerd wordt met die partij. Die sfeer, wat je bent de afgelopen uren natuurlijk ook geweest. Hè? Wordt er geroepen ook om een eenheidsregering, zoals nu wordt beweerd? Nou, iedereen wil natuurlijk wel een eenheidsregering, maar uh, de meningen of wat die, wie er in die eenheidsregering moet zitten, ja, die zijn verdeeld. Er is een groep die zegt, we moeten samenwerken met uh, de oude heersende partij. De oppositie is zo lang onderdrukt geweest, 23 jaar, is slecht georganiseerd en heeft geen enkele ervaring. Dus ja, daar kan je eigenlijk het landsbestuur niet aan overlaten. Je hebt helemaal in deze situatie toch ervaring nodig, maar er is ook een groep die zegt... Nee, de oude partij die heeft bloed aan zijn handen. Wij willen daar absoluut niks mee te maken hebben. Ja, want de oppositie die wil natuurlijk ook een vinger in de pap te brokkelen hebben. Maar begrijpen zij ook dat zij niet zomaar de macht kunnen overnemen? Nou, ik denk dat dat nogal verschilt. Kijk, de oppositiepartijen die nu beloond zijn met de ministerspost... die zullen daar wellicht anders over denken dan oppositiepartijen die nu niet meedoen. Dus ja, het hangt er weer vanaf met wie je spreekt. Wat, wat heb jij zelf de afgelopen uren meegemaakt op straat? Nou, het, is een, het is een hele onvoorspelbare situatie op dit moment eigenlijk. Het ene moment is het hartstikke rustig. Vanmorgen waren de winkels open. Mensen gingen weer naar hun werk. Nou, scholen zijn nog wel dicht. Uh, ja, en dat kan zomaar elk moment uh, omslaan. Op een gegeven moment uh, werd er een demonstratie gehouden. Ja, daar was wel wat gedoe bij, maar dat vond we wel mee. Maar wij werden bijvoorbeeld zelf aangehouden door uh, agenten in Burger, dus je herkent ze ook niet, uh, een tijdje meegenomen. Ja, en dat was, was eigenlijk best, uh, best wel angstig. Daar zitten ook uh, aanhangers van de verdreven president bij. En dat is intimiderend. En voor ons is dat nou ja, vervelend werken, vervelend om mee te maken. Maar voor de Tunesiërs zelf ja, is dat natuurlijk echt een gevoel van onveiligheid. Ze voelen zich nog niet beschermd helemaal, omdat er nog uh, duizenden leden van de uh, presidentiële garde zijn die uh, veel wapens hebben en uh, ja, die elk moment uh, ja, de rust kunnen doen, omslaan in chaos. Is er nog iets vernomen van de gevluchte president Ben Ali? Nou, niet dat ik weet. Hè. Het bericht is dat hij in uh, Saudi-Arabië zit, samen met zijn vrouw. En er komen wel elke dag wel wat berichten naar boven van waar andere familieleden naartoe zijn gevlucht. Uh, gisteren was het bericht dat uh, een familielid, een neef van, uh, van de presidentsvrouw, die eigenlijk nog veel meer gehaafd wordt dan haar man, lijkt wel uh, dat, dat die gedood was zelfs. Uh, ja, En iedereen, de mensen hier op straat, die roepen ook van nou laat ze hem alsjeblieft terugbrengen. Dan weten we wel wat, me, wat we met hem gaan doen. De eerste dagen na zijn vertrek. Dankjewel, Nicole Fever, vanuit Tunis. Zuid-Afrikaanse scholieren zijn succesvoller dan voorheen. Steeds meer jongeren slagen voor hun eindexamen. En dat is goed nieuws uit Zuid-Afrika, maar geldt dat ook voor alle scholen? Correspondent Lucas Maas, Waagmeester bezocht de East Bank High School... in de straatarme township Alexandra. Hij was daar al eens en nu gaat hij terug... om te kijken of het ook op deze slecht presterende school beter gaat. De klas van de examenleerlingen stroomt vol. Zij moeten beginnen aan het nieuwe schooljaar met de opdracht het slagingspercentage op deze school nog verder op te krikken. Want Eastbank High, ik was hier vorig jaar, had een slagingspercentage van 28%, een bedroevend laag. Afgelopen jaar 44%. Er is dus iets aan het veranderen op deze school. Wat is je naam? Innocencia. Inozenzia. Yes. Everything has changed. Hey, right? the classes. We didn't have any windows. We didn't have any doors. And the education level has increased. We've got textbooks and teachers are coming in to teach us. So it's something that's different, you know? So je mis dat. How Oké, okay, de leraar wil nu echt gaan beginnen met zijn les. Ik sluip naar buiten. En één ding is echt veranderd vergeleken met vorig jaar. Dat kunnen we alvast constateren. Er staat een leraar voor de klas. Er liggen boeken op de banken. Er zijn banken, er zijn stoelen. Iedereen heeft zijn eigen stoel. East Bank High ziet er echt frisser en fitter uit dan een jaar geleden. Dat is duidelijk. Parlementslid Siza de Nekosi, een jaar geleden sprak ik u ook. U beloofde toen plechtig dat er echt iets zou gaan veranderen in het zuid afrikaanse onderwijs. Dat er verbetering aan zat te komen. Dit is wat u toen zei. It is time that we put our money where our mouth is, you know, and that is a commitment I'm making, I'm actually making to you. En het lijkt erop dat u zich aan uw belofte hebt gehouden, mevrouw Nekoci. Wat is er gebeurd? After I actually spoken to you, there were a number of meetings and summits that I held with parents, with teachers, with students as well. En het zegt: take back the schools. The schools belong to the community. We And hebben iedereen they... bij elkaar geroepen, zegt mevrouw Nkosi: uh -huh. ouders, leraren, leerlingen. En ze duidelijk gemaakt dat dit hun school is. Dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de resultaten van de school. En dat is nieuw, zegt ze. Maar ja, een slagingspercentage van 44 procent. 66 procent van de leerlingen dat niet slaagt voor het eindexamen. Op East Bank High, in zo'n arme wijk. Dat moet u als parlementariër toch ook verschrikkelijk aan het hart gaan. I think some of the contributing factors to the kind of results that we are having is overcrowding in our schools. Dat we niet run away from. Er Zitten op Zuid-Afrikaanse scholen nog veel te veel kinderen in één klas, zegt mevrouw Nkosi. Ze geeft toe dat één leraar op 60 leerlingen echt niet meer kan. En de gedreven parlementariër heeft een interessante oplossing in de maak. But we are also looking at foreign uh, foreign teachers? Who have come in, I mean, in sure dat we do have foreigners hebben die nu Zuid-Afrika gaat actief you know, leraren aantrekken van over de hele wereld. om de scholen van Zuid-Afrika te bemannen en de yeah. kinderen van Zuid-Afrika yeah. op te leiden. So, South Africa is saying to the world: if you're a teacher, come to South Africa and teach our children. Definitely that is what we want. We want committed people who are willing to come and improve. Het educatiesysteem verantwoordert onze kinderen voor het beter. Alles is De schoolregels zijn veranderd. Het laatste was een probleem. Maar nu is het veel veranderd. Innocentia heeft haar school zien veranderen. Er zijn regels gekomen waar ook respect voor is, zegt ze. Met misschien wel als belangrijkste effect, het heeft ook haar eigen ambitie goed gedaan ze gaat rechten studeren of ja wil in ieder geval rechten gaan studeren in Amerika. So what's going to be next year? What are you going to do next year? Next year I'm going to study law. Where at what university? Uh, Boston. Boston. Yes, I want to Boston. I show respect, I listen, and yeah, I'm ambitious. Lucas, come... waagmeester vanuit Zuid-Afrika. Het Stadsarchief Amsterdam is bestolen door een eigen medewerker. De man nam gedichten mee uit het archief en bood die vervolgens aan bij antiquariaten. Directeur Marens Engelhard van het Stadsarchief Amsterdam, goedemiddag. Goedemiddag. Nog steeds de pest in? Ja, enorm. Om wat voor werken gaat het? Uh, het gaat om een uh, aantal uh, bundeltjes met gelegenheidsgedichten... Het zijn gedichten die voor uh, bruiloften, geboortes, begrafenissen... werden geschreven voor uh, families in de 17e en 18e eeuw. Vaak uh, door gelegenheidsdichters. Heb je er zo één bij de hand? Ik heb er eentje bij de hand, ja. Zo is voor. Nou, dan moet u wel even vasthouden. Want het, uh, dat, dit, is een, uh, dit is een bruiloftse gedicht. En dat gaat natuurlijk over de liefde. Uh, dat is een prachtige zin. Uh, ik zal even citeren. Zij laat u toe haar rode mond te kussen... Zij voelt zowel als gij de Het Staat u nu vrij, die een kuis brand te blussen, die door natuur gekweekt wordt en gevoed. En ze leeft nog langer gelukkig. En dit gaat nog heel veel regels door en dan leeft ze nog langer gelukkig, ja. En dit soort gedichten zijn gestolen. Hoeveel zijn die waard? Um, die zijn geen kapitalen waard, want het is drukwerk. Het zijn dus geen unieke exemplaren. Um, wij denken dat, uh, uh, ja, in totaal gaat het om, om enkele duizenden euro's. Um, maar het, zijn, uh, het is natuurlijk uh, heel erg uh, uh, vervelend en uh, uh, niet acceptabel dat dit soort dingen uh, uh, ontvreemd worden. Nee, want ik, ik, ik vroeg u of je nog steeds de pest in hebt, maar let vooral de pest in, denk ik, dat het is gestolen door een eigen medewerker. Ja. ja. Hoe kan dat gebeuren? Nou, ja, dat kan gebeuren omdat uh, uh, het, het Stadsarchief heeft zo'n 40 kilometer aan documenten. Pardon, en 40 kilometer? 40 kilometer aan, aan kastenruimte, kastenplanken. En uh, medewerkers, ja, die moeten daar gewoon hun werk kunnen doen. En dat doen ze ook. Dat doen ze natuurlijk in de overgrote meerderheid van de gevallen uh, op volstrekt betrouwbare wijze. Uh, maar het, ja, het is dus voorgekomen dat iemand daar toch een aantal dingen uit heeft weggenomen. En dat, uh, uh, dat is heel moeilijk omdat ze uh, uh, 100% te garanderen dat dat nooit kan gebeuren. Maar nou, dan probeer je op allerlei manieren je dat wel uh, uh, heel goed in de gaten te houden. En dan begrijp ik ook dat deze persoon 30 jaar lang voor het stadsarchief heeft gewerkt. Ja. Wat, wat zegt dat over het stadsarchief? Nou, die conclusie die zou, ik niet, zou ik niet willen trekken, want uh, uh, er zijn hier uh, heel veel mensen die dit nooit zullen doen en nooit hebben gedaan. En dat dat toch een keer voorkomt, dat is, uh, dat is heel triest, maar dat kan natuurlijk in de hele maatschappij. Kan dat gebeuren. Ja, maar goed. Missen jullie dan zelf niet een soort beveiligingssysteem? Nou, de, de poorten van ons die zijn alleen toegankelijk met uh, speciale passen. En dan wordt er ook geregistreerd wie daar uh, binnenkomen en wanneer. Eh, als er eh, dossiers uit de archieven eh, nodig zijn voor bezoekers, voor eh, de studiezaal... dan wordt dat natuurlijk geregistreerd welke dossiers daar uit dit poos eh, gehaald worden. En ook het terugbrengen wordt geregistreerd. Dus er zijn eh, een heleboel beveiligingsmaatregelen. Zijn er. Maar het is van 40 kilometer heel erg lastig om vast te stellen op een gegeven moment... of dat er allemaal precies in die vorm is of dat er wel eens iets eh, weg is. Dat is bijna niet eh, te achterhalen. Begrijp ik. Hoeveel werken waren gestolen en hoeveel zijn er weer terug? Alles wat gestolen is, is terug. Dat ging om zes dichtbundeltjes en een stuk of tien, vijftien uh, almanakken. Hoe weet u zeker dat alles terug is? Nou, We weten dat alles terug is wat op de markt is geweest. Maar we weten natuurlijk niet of er nog dingen uh, eventueel boven komen. Ja. En dat is ook de reden dat wij uh, de openbaarheid uh, hebben gezocht. Uh, zodat we met antiquaren en met uh, collega-instellingen... Uh, uh, uh, afspraken kunnen maken uh, om te controleren of daar eventueel nog andere werken van ons zijn. Verzamelaars zijn gewaarschuwd. Verzamelaars van gelegenheidsgedichten uit de 17e en 18e eeuw. Meneer Engelhard, dank u wel. Graag gedaan. Ja. Straks de president van de Amsterdamse rechtbank over de lessen van het Wildersproces. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. NOS Nieuws beschikt, beschikt sinds vrijdagmiddag via WikiLeaks over duizenden ambtsberichten. Het gaat om berichten die Amerikaanse diplomaten vanuit Nederland naar de Verenigde Staten stuurden. Buitenlandredacteur Dave Abspoel is al het hele weekend druk aan het lezen. Jeroen Wollars, zijn collega, analyseert alle data. De heren zijn hier in de studio. Van het ene donkere hok... Naar een donkere studio. Heb je al daglicht gezien? Heel weinig. Heel, heel weinig. We, we zitten um, een beetje in ruimtes, denk ik. Vergelijkbaar zoals we net uit het gesprek met het stadsarchief hoorden. Dan niet uh, 40 kilometer lang, maar uh, uh, uh, afgesloten van de rest van het gebouw. We hebben daar geen internet. We hebben daar eigenlijk alleen maar. Ja, die, die 8000 pagina's van de diplomatieke ambtsberichten... die over Nederland gaan, en die zijn wij aan het lezen. Even een domme vraag. Die zijn toch niet uitgeprint, neem ik aan. En deel daarvan is uitgeprint. Maar uh, daar zijn we aan begonnen en toen dachten we, dit, dit heeft niet zoveel zin. Want uh, dat, uh, dat, uh, dat werkt ook niet fijn op dit moment. Ik sluit niet uit dat we op een gegeven moment wel van papier gaan lezen. Want wat we nu doen is dat de verschillende redacteuren... met hun verschillende specialismen... je moet je voorstellen, hier werken mensen die gespecialiseerd zijn in justitie... In binnen en buitenland, allerlei verschillende onderwerpen. Die zijn op hun deelgebied gaan lezen. Dat is denk ik fase 1, om te kijken wat komen we tegen. En in fase 2, die, die over niet al te lang zal aanbreken... dan gaan we opnieuw lezen. Om, en dan van begin tot eind. Uh, en dan misschien wel uitgeprint in stapeltjes uitgedeeld... om te zien wat er allemaal precies in staat... van, van, van pagina 1 tot pagina 8000 zoveel. Over die specialisten gesproken. Dave Abspoel, jij richt je vooral op Irak. Hoe, hoe ga je dan te werken? Wat komt er dan boven te het is eigenlijk op de simpele manier waarop je ook op uh, uh, Irak zoekt op internet. Dus je voert een het Irak in. En dan iedere keer als je er tegenkomt ga je lezen wat daarover staat. En dat is vrij veel in de jaren 2001, 2003. Toen waren de Nederlanders nog op missie in, uh, uh, in Irak. Er is veel toen gediscussieerd over een verlenging van die missie. Dat komt dus ontzettend vaak voor. En die Amerikanen waren natuurlijk ook heel erg druk met Irak. Is het dan tussen de regels doorlezen of, of, of echt gaan spitten? Of, of hoe, hoe, hoe vind je iets wat, waarvan jij denkt als journalist met je, met je voelsprieten van hé, hey, dit is nieuws? Het is een kwestie van eh, rondom dat woordje Irak in de tekst eventjes heen lezen. En als je daar eh, zaken tegenkomt waarvan je denkt van hé, hey, dat kan ik me nog herinneren, dan lees je wat verder. Sommige stukken lees je dus diagonaal, andere stukken lees je in zijn geheel omdat ze gewoon zo verschrikkelijk interessant zijn. Ja, wat is er komen drijven op het gebied van Irak? Nou, uh, op het gebied van Irak qua groot nieuws uh, nog niet zo heel erg veel. Maar wat me wel opvalt uh, zijn eigenlijk twee zaken. Eén, uh, de toon van de mails is over het algemeen vrij zakelijk. Uh, er zijn toch behoorlijk wat conflicten tussen aanhalingstekens geweest tussen de Nederlanders en de Amerikanen over al dan niet blijven in Irak en onder welke voorwaarden. Uh, maar daar vind je in deze. De telex berichten er niet echt zo heel erg veel over terug. Um, een ander opvallend ding is dat um, de Amerikanen de Nederlanders niet als een simpele bondgenoot beschouwen die maar alles doet wat er van ze gevraagd wordt. Ze laten heel duidelijk op belangrijke momenten in dit Irak dossier bedenken ze hele strategieën om de Nederlanders op bepaalde posities te krijgen. Om ze bepaalde dingen te laten doen. En realiseren zich ook dat er grenzen zijn aan de trouw van Nederland als bondgenoot van de VS. Ja. Jeroen Wollars, in dat opzicht, wat, wat komt dan in dat opzicht zich bovendrijven als je kijkt naar de rol die Nederland op dat internationale toneel verspeelt. Nou, wat, wat heel interessant is, ik ben, ben zelf op een wat ander level ernaar gaan kijken... door gewoon eens te tellen hoe vaak landen besproken worden... in al die diplomatieke ambtsberichten vanuit Den Haag. En dan valt mij bijvoorbeeld op dat uh, Iran uh, twee keer meer besproken wordt... dan het volgende land op de lijst. En dat, dat het volgende land is dan, is dan Irak. Dus je moet je voorstellen dat er 3000 keer over Iran... in die documenten gesproken wordt. Dus je, je, je ziet dat er vanuit Nederland toch heel veel belangen zijn. En we zijn natuurlijk nu aan het uitzoeken welke dat zijn... waarom dat zoveel besproken wordt en, en wat daar nog meer uitkomt... Um, ja, kijk, wat, wat, wat Dave ook zegt. Niet, niet alle berichten. Um, of die berichten die hebben klassificaties. Niet alle berichten. Zelfs geen enkel bericht. Voor zover wij het tot nu toe weten. Is top secret. Uh -huh. Dus Op welke levels heb je? Je hebt, je hebt uh, unclassified. Dat zijn de meeste documenten. Je hebt uh, secrets. En je hebt secret no foreign. Dat is uh, uh, secrets. En dan mogen er ook nog eens no foreigners. Geen buitenlanders naar kijken. En je hebt confidential. Dus vertrouwelijk. Uh -huh. Maar de echte uh, top secret berichten. Die, die zitten hier niet in. Of die via een ander systeem uitgelekt zouden kunnen zijn... of in een ander systeem zitten. Of dat degene die dit heeft gelekt aan Wikileaks... niet de juiste bevoegdheden had om die berichten ook in te zien. Dat weten we niet. Maar dat ontbreekt. Het dat dat, kan ook dat, zijn dat Nederland gewoon niet interessant genoeg was om daar een top-secret bericht aan te wijden. Wie het weet mag het zeggen. N niemand geeft commentaar he, van officiële zijde, dus dat is gissen. Het is trouwens nog wel leuk om te vermelden... dat wat wij hier aan het doen zijn, dat Buitenlandse Zaken dat ook doet. Die hebben ook een leesteam geformeerd. Dus die lezen wat wij dan weer publiceren... Dat ze dat er ook precies willen weten. En daarover hebben wij na vijf uur nieuwsdruk van de Partij van Arbeid um, uh, uh, op de Amerikanen op Partij, partij van Arbeid leider uh, Wouter Bos. Na vijf uur. En natuurlijk op onze website nws.nl. Heren, terug naar jullie hok. De rechters in het strafproces tegen PVV-leider Geert Wilders... hebben te weinig begeleiding gehad. Ook was er te weinig aandacht voor de druk waaronder zij stonden. Dat concluderen onderzoekers naar de gang van zaken... tijdens het proces afgelopen herfst. De rechters werden eind 2010 van de zaak gehaald... omdat ze de schijn van vooringenomenheid hadden. Aan de telefoon Carla Erades, voorzitter van de rechtbank Amsterdam. De rechtbank heeft onderzoek laten doen... naar de gang van zaken tijdens het proces. Wilders. Wat is volgens u nou de belangrijkste conclusie? Ja, uh, dat onderzoek dat, uh, zag vooral op de organisatorische kant van uh, de behandeling van deze zaak. En als ik nou inzoom op de uh, voornaamste uh, conclusies die er voor mij uh, uitspringen... dan uh, zit dat in de organisatie van uh, de wrakingskamers die uh, daar zijn moeten optreden. En het feit dat er bij de publicitaire druk die is ontstaan... Uh, meer steun gewenst was geweest uh, voor de Kamer die de behandeling onderhand had. Als, als we daarop inzoomen, de, de rechters zouden zijn bezweken onder de mediadruk. Dan vraag ik me af, hoe kan dat nou? Ze hebben zo maanden, zo niet jaren de tijd gehad om zich hier voor te bereiden. Ja, ik, uh, ik vind de conclusie dat de rechters uh, daarop zijn bezweken... dat vind ik ook een wat lineaire conclusie. Die zou ik zo niet uh, uh, voor mijn rekening willen nemen. Wat wel een feit is, is dat uh, tijdens de looptijd van het uh, proces... Uh, de publicitaire druk en daar moet u meer onder verstaan dan uh, uh, de belangstelling van de media, maar dat gaat uh, ook tot, ja, ik zal maar zeggen de uitingen in uh, allerlei vormen van uh, sociale media, wat er uh, aan uh, uh, randverschijnselen, aan berichtgeving... zo bij de rechtbank uh, binnenkwam... dat het voor die Kamers steeds moeilijker werd... om zich daar zelfs in hun vrije tijd aan te onttrekken. Ja, dan heb je natuurlijk de de Er waren er twee. De eerste keer ja. heeft de wraakingskamer gezegd, gewoon doorgaan. De tweede keer niet. In die wraakingskamer, zo bleek achteraf... zat een uh, rechter die een directe collega was van de clubrechters die in de strafkamer met Wilders bezig waren. Ja. Dan denk ik van ja, dat is een soort collegiale belangenverstrengeling... die je op voorhand zou moeten kunnen voorkomen. Of zie je dat verkeerd? Uh, u ziet dat uh, wat u collegiale belangenverstrengeling noemt... niet aan de weg gestaan heeft aan uh, de feitelijke wraking. Dus uh, de rechters die hebben daar uh, met dezelfde distantie als van hun verwacht wordt in dit soort zaken naar gekeken. En de uitspraak kent u. Dus dat uh, speelde geen rol. Uh, Precies, maar het leidde wel tot een, tot, tot een klimaat waarbij de rechters elkaar begonnen aan te kijken in, in het paleis van justitie. Van hoe kan dit allemaal zo gebeuren? Het uh, leidde tot, uh, tot interne emoties. Maar u moet uh, uh, zich voorstellen, kijk, Wraken heeft twee aspecten. Uh, enerzijds uh, geldt voor ons dat het bij je werk hoort. Uh, je kunt in een situatie komen dat men de schijn van partijdigheid uh, tegen je inroept. Maar aan de andere kant, en dat is het andere aspect, het is natuurlijk niet leuk als aan je integriteit getwijfeld wordt. En uh, dat leidt altijd tot emoties rond zo'n wraking. En in dit geval was het zo dat wij bij de eerste wrakingskamer... Uh, een wrakingscombinatie uh, klaar hebben, hadden staan. Dat is gedurende de eerste dagen van dat proces zo geweest. Maar gedurende de laatste dagen van het proces uh, is dat niet gebeurd. Uh, dat is niet uh, omdat we dat niet wilden, maar daar is onvoldoende over nagedacht. En... Ze stonden niet klaar en dat moest even 1, 2, 3 snel geregeld worden? Ja. Lijkt me de les voor 7 februari als het proces tegen Geert Wilders opnieuw van start gaat. Hebt u veel lessen getrokken hier uit, uit dit rapport? Uh, uh, een van de lessen om even bij de wrakingen te blijven... is dat wij in de nieuwe ronde die uh, 7 februari van start gaat... Uh, een beroep zullen doen op onze samenwerkingsverbanden in de regio. En als er dan een wraking aan de orde is... dan zal een kamer van de rechtbank Haarlem uh, die behandelen. En de media-aandacht, daar zullen de rechters gewoon mee moeten omgaan? Uh, ook de nieuwe combinatie heeft in de sfeer van uh, training en uh, begeleiding... Uh, de nodige, nodige voorbereiding al erop zitten. Carle Irades, hartelijk dank, voorzitter van de Amst rechtbank Amsterdam. Na vijf uur gaan we verder over WikiLeaks spreken met Frans Timmermans... voormalig staatssecretaris van Buitenlandse Zaken... over die druk van de Amerikanen op Partij van Arbeid, leider Bos. Tot dan.